8 uur remonteree met het NMS-journaal. In Bangladesh zijn de stembureaus opengegaan voor de parlementsverkiezingen. De dag begon met geweld. In de uren voordat de stembussen opengingen... gingen meer dan 100 stembureaus in vlammen op. en De medewerker van een stembureau werd doodgestoken. Bij een aantal bureaus greep de politie in en schoot op de betogers. Volgens plaatselijke media vielen daarbij drie doden. De grootste oppositiepartij van Bangladesh, BNP, boycott de verkiezingen... en roept aanhangers op om thuis te blijven. Daardoor worden de verkiezingen in Bangladesh... naar alle waarschijnlijkheid gewonnen door de regerende partij. In Amsterdam is een man doodgeschoten. Dat gebeurde in de Slauwerhofstraat in de wijk Nieuw-West... rond half elf gisteravond. De man overleed ter plekke, meldt de politie wie hij is... en door wie hij werd beschoten is nog niet bekend. En ook de precieze toedracht is niet duidelijk. Een getuige heeft meerdere schoten gehoord... In een chalet op een camping bij Heeswijk-Dinter in Brabant is na een brand een dode gevonden. De oorzaak van de brand en de identiteit van het slachtoffer zijn nog niet bekendgemaakt. De brandweer kreeg gisteravond een melding van een brand op de camping. en Tijdens het blussen vonden brandweerlieden het lichaam. De politie behandelt de zaak als een misdrijf. De laatste acht verdachten van de ongeregeldheden in Veen zijn vrijgelaten. De acht werden in de nacht van maandag op dinsdag opgepakt... in het Brabantse dorp met nog 93 anderen. Aanleiding waren ongeregeldheden die avond. De politie was naar Veen gegaan na een melding van een autobrand. Een groep jongeren maakte het de brandweer onmogelijk om te blussen... en bekogelde de politie met stenen en met zwaar vuurwerk. Nicaragua stelt de aanleg uit van een kanaal... dat de Atlantische Oceaan met de Stille Oceaan moet verbinden. Het kanaal moet een concurrent worden van het Panama-kanaal. Maar de bouwers kunnen het niet eens worden over de precieze route van het water. Daarom wordt het project, dat naar schatting 29 miljard euro gaat kosten, zeker een jaar uitgesteld. Nicaragua wil een eigen kanaal, omdat het land verwacht dat dat economisch veel oplevert. Tegen de aanleg is veel verzet van onder andere milieuactivisten. In de stad New York heeft een vliegtuigje een noodlanding gemaakt op een snelweg. Het vliegtuigje landde in het stadsdeel de Bronx op een stuk weg dat door een park loopt. Er waren drie mensen aan woord en zij raakten licht gewond. Volgens ooggetuigen schoof het vliegtuigje over de besneeuwde snelweg zonder uitgeklapt landingsgestel. De piloot wist het verkeer op de snelweg wel te ontwijken. Waardoor het toestel in moeilijkheden kwam is nog niet duidelijk. 5.000 seizoenkaarthouders van het beroemde maracanã stadion in Rio de Janeiro... hebben ook tijdens WK-duels recht op een zitplaats. Dat heeft een Braziliaanse rechter bepaald. De 5000 voetballiefhebbers kregen hun seizoenkaart in 1940... in ruil voor een bijdrage aan de bouw van het stadion. Met die kaart krijgen zij hun leven lang een stoeltje... maar volgens Wereldvoetbalbond FIFA was de kaart niet geldig voor de WK-wedstrijden. De rechter heeft nu bepaald dat de seizoenkaarthouders... ook tijdens het WK gratis het stadion in mogen. In het Zeeuwse dorp Vrouwenpolder is bekendgemaakt dat de winnende loten van de postcode loterij ruim 80.000 euro per stuk waard zijn. Nooit eerder wonnen zogenoemde wijkwinnaars zoveel geld per lot. Op 1 januari viel heel Vrouwenpolder in de prijzen toen de hoofdprijs van ruim 40 miljoen euro op de postcode viel die bij het hele dorp hoort. Het was de eerste keer dat de hoofdprijs naar een heel dorp ging. En dan het weer, het is bewolkt, in het oosten kan het regenen... maar in de loop van de ochtend klaart het overal op en dan breekt de zon door. Smiddags blijft het droog bij een graad of acht, in de avond gaat het weer wat regenen. Morgen is een grijze dag en met 12 graden is het zacht voor de tijd van het jaar. Dit was het NOS Journaal.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 Kijken. Het is nog heel donker buiten hier bij de stadzicht bij het Nadermeer. Maar gelukkig heeft Arnold van Vliet van de natuurkalender een zaklampje meegenomen. En we zijn op een bijzondere speurtocht op de parkeerplaats. Op zoek eigenlijk naar Eerstelingen. En dan denk je nou, sorry die mensen zijn niet helemaal goed geworden. Ze zijn een uur eerder begonnen. Niet helemaal wakker. En die gaan dan begin januari op zoek naar bloeiende planten. Maar, en ik acteer dit niet, we lopen hier net één minuut en we zien gewoon bloeiend... Ja, witte doofnetel. Hier, vol in bloei. Allemaal uh, verse uh, witte bloemetjes. Ja. Wat, wanneer hoort deze dat eigenlijk te doen, Arnold? Ja, vroeger, dan heb ik het over vijftig jaar geleden, bloeide deze... Zo vanaf uh, 24 april, om precies te zijn. <laughs> um, 24 april? Ja, dus als, als, als, als bioloog-fenoloog raak je een beetje in de war van dit soort omstandigheden. Ja. Want uh, dit is eigenlijk gewoon nog een, een, een nabloeien van het afgelopen jaar. Maar wanneer houdt het ene jaar nou op en begint het nieuwe jaar nou? Moet ik deze nou doorgeven? Ik begin ik zelf aan te twijfelen. Oh, je, <laughs> ja, want je bent staat, zelf ook een beetje de draad kwijt nu. Nee, nou, deze staat echt weer volle bloei. En, ja. En we zijn eigenlijk op zoek naar speenkruid hier. Um, want? Nou ja. Dat is ook zo'n soort die eigenlijk pas vanaf eind maart in bloei komt. Maar ik zag hem eerder van de week voor het eerst de eerste bloemetjes in Wageningen. Speenkruid in bloei. Ongelooflijk. We lopen nog even naar de andere kant van het water, want hier hebben we ook al wat voor onderzoek gedaan. En hier, bij ja, hier verwacht het... de rand van de sloot... Ja, hier verwacht de speenkruid eigenlijk. Ja, het is 5 januari... U luistert naar vroege vogels. En hier. dat valt eens. bijna in de sloot. En hier treffen wij aan het allereerste. Nou, de sneeuwklokjes beginnen hier boven de grond te komen. Ze bloeien nog niet. Maar je ziet al die sprietjes en je ziet al het wit van de bloemetjes zelf. Ongelooflijk. Het allereerste sneeuwklokje hier, bij naar de meer. Nou, ik verklaar de lente voor geopend. De <laughs> De lente geopend en vanuit stadzicht het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten aan het Nadermeer heet ik u nu om nou, dikke zeven minuten over acht. Welkom bij het tweede uur van Vroege Vogels. Het tweede uur voor iedereen die, die nu pas wakker schrikt en inschakelt. Ja, er is iets veranderd. Vroege Vogels zendt vanaf vandaag uit vanaf zeven uur, van zeven tot tien nou, na 35 jaar verdienden we er wel een uurtje bij. Dat leek ons ook wel een mooie reactie op de bezuinigingen op natuur van de afgelopen jaren. Uh, early birds strikes back, zo moet u het maar zien. Ja, en dat geeft ons ruimte voor, hij rente, welkom ik binnen, bijzondere initiatieven. Zoals ons bijzondere initiatief hier in uh, vleesgeworden vorm aan tafel, Ivo de Wijs. Een uurtje geleden leek het jou verstandig om wat mensen op te roepen... om naar stadzicht te komen? Jazeker, want ik heb een vers waarbij ik wat publiek nodig heb. Zullen we dat nou maar wat eens publiek, even doen? Dan? Laten we... Laten we... Ja, ja, nou, ja, stemmen, stemmen, stemmen. Ivo, ja, ja. uh, uh, ga je gang. Ja. Nou, het vers heeft natuurlijk drie. Zink nu, leeuwerik en luister. het is een dag van euforie. Vroege vogels duurt niet twee uur meer, maar drie. Roept het alle die ik rond de microfoons verzameld <laughs> zie. Vroege vogels duurt niet twee uur meer, maar... Drie! drie. drie. drie. Zeg, zeg niet, drie is onnatuurlijk. Drie komt voor, dat meen ik echt. Denk maar aan de driehoeks mossel. Drie teen luiaard, drie teen specht. Ik noem u de driestaart rog. De drie teen strandloper bestaat. Vrienden, ga naar het drielandenpunt en zing van vroeg tot laat. Hij is de drie kleur, Dans de driekesman en snuif eens aan de drie. Vroege vogels duurt niet twee uur meer, maar drie. Wie niet blij is, gaat drie dubbel wis en drie over de knie. Vroege vogels duurt niet twee uur meer, maar... Drie! Ja. Yeah. Yeah. Drie is overal te vinden. Drie doorn en drie uren bloem. Elke triatleet zal willen dat ik ook de triceps noem. Ieder mens bezit drie bordjes in zijn oren. Zwart op wit. En er zijn drie zwellichamen in het mannelijke lid. Kijk, we hebben mails uit drie bergen en Driemond. Saprestri, vroege vogels duurt niet twee uur meer, maar drie. En bij Greenpeace werkt Geert Drieman. En die stuurde ons Chablis. Vroege vogels duurt niet twee uur meer, maar... Drie! Nee, nee. ja, goed, ja, goed. Ja, goed. Morgen halen de drie wijzen drie cadeautjes uit hun zak. En denk ook aan de drie biggetjes. En kwik en kwek en kwak. Je hebt horen, zien en zwijgen. Je hebt vader, zoon en geest. Elke drieling op een driezitsbank roept driewerf. Het is feest. Vroege vogels wordt een drieluik. Voor dezelfde pridamie. Vroege vogels duurt niet twee uur meer, maar... Drie uur! Het begint om zeven uur. Het is om tien uur pas fini. Vroege vogels duurt niet twee uur meer, maar... Drie uur! De natuur is opgetogen tot en met lavaschie Vroege vogels duurt niet twee uur meer, maar... Drie! Ouais. Reportages en gesprekken en de puntjes op de i. Vroege vogels, twee... <doubts> uh... vogels duurt niet twee uur meer, maar... Drie! Nee, drie, drie, pot voor Een heel uur extra voor praktijk en theorie. Vroege vogels duurt niet twee uur meer, maar... Drie! Drie! Drie! Drie! Dank jullie allen. Dank jullie zeer. Muziekje, hè. Dit, is echt dit is eigenlijk het begin, maar goed. Ja. We, we waren al een uurtje bezig. We waren al even. We waren al een uurtje bezig, we zijn een uurtje eerder begonnen. U hoorde de London Mozart Players, de finale om precies te zijn, uit de symfonie in S Groot van de Oostenrijkse componist Michael Haydn. De Natuurkalender, de Eerstelingen van deze week. Ja, en Ivo, eh, dichtte het zo even al. Vanaf deze week niet twee keer, maar drie. Ook de venolijn krijgt u drie keer mede door een zachte winter. Wordt er massaal gebeld naar 035 6711 338 met eerstelingen, dieren die nog niet in winterslap zijn... en hele vroege worden er net al een paar hele vroege bloeiers. Even buurzamer. Vanmiddag ontdekte ik in mijn tuin in Dongen... de eerste anemoon al behoorlijk boven de grond... en al flink in de knop... Dus ik denk dat ik binnenkort een bloem kan verwachten. Met Bertus van der Kolk van de IVN-tuin in Reden. Zwinters sterven bijna alle grote en kleine kroosvarens af. Alleen een paar plantjes overwinteren op beschutte plekken. Maar nu, in deze tot nu toe zachte winter... zijn er in de Singel bij Kasteel Biljoen in Velp... nog veel kleine kroosvarenplantjes. anne Koudem in Friesland. Wat een verrassing... Na jarenlang weg geweest te zijn, zie ik vanuit mijn keukenraam weer een ijsvogel. Ines Verhoeven uit Oenen, bij Eep in de buurt. Ik zag van de week een goudsbloem bloeien. En nu op nieuwjaarsdag heeft hij gezelschap gekregen van de tweede. Camilla Koevoert uit Amersfoort. Vandaag heb ik in het Randeboekenbos uitgebreid de zanglijsten gehoord. Genadessink uit Koekangen. Ik vond nog witte dovenetel, vogelmuur, maat Natuurlijk mijn favoriet, het Jacobs kruiskruid. Ook opvallend dat in de hulst nog steeds praktisch alle rode bessen aanwezig zijn. Ik heb wel gezien dat de merels er al enkele hebben weggehaald. Maar het is toch heel uitzonderlijk in januari. Het lijkt wel voorjaar. Toniek, uit het dorp van onze pater, Bildhoven. Met de top 2000 op de achtergrond... zie ik ineens een scharlakenroos in bloei gekomen. Ossendrecht. Het Hoefke, Klaas Vos, in mijn tuin op oudejaarsdag, bezoek van een tjiftjaf en een huisgors. En in de tuin zelf begint het speenkruid al te bloeien. Nou, het speenkruid, daar waren we net naar nou op zoek, hè? Ja. Ik was uh, zojuist uh, buiten met Arnold van Vliet van de Natuurkland... op zoek naar bloeiend spankruid En dat vonden we niet. We vonden wel uh, prachtige bloemen, witte bloemen van de witte dovennetel. Sneeuwklokjes hebben we al gezien. Ja, maar de even voor de record. Dat waren natuurlijk nog niet... Uh, nee, nog de niet in sneeuw. In. Nee, nog, ja, ja. Je zag het wit al, maar hij bloeide zeker ja, nog. Nee, bloedde... Ik heb ze ook in mijn voortuintje staan. Zo ja. tegen mijn uh, kano omhoog kruipend. Maar ze zijn er nog niet Maar die, echt, die witte dovennetel echt. was echt toch, Arnold? Dat waren echt... Ja, die ja, je bent bij getuigen. Vol, maar daarbij uh, gaf ik mijn eigen vervorming weer van, uh, ik denk dat dat nog uh, bloeiende zijn van... Uh, of echt planten van het afgelopen jaar... die gewoon nu weer vol in, in bloei beginnen te komen. van ja. normaal gesproken is dat pas eind april, hè? Net zoals die speenkruid. Ik had hem, uh, Je hebt hem al gezien. een paar dagen geleden in Wageningen uh, op een plekje staan. Twee, drie, vier bloempjes. Dat wel, maar nog niet meer. Ja, het is ook een soort die je eigenlijk pas eind maart uh, verwacht, ja. maar geeft dan eens antwoord op je eigen vraag: is het dan is het dan laat bloeiend speelkruid of vroeg Nou, de spreekruid? Is echt weer het nieuwe seizoen? Ik bedoel, oh, okay. ik heb de hele tijd niet gezien. En, en dit is, is, echt weer... is waarschijnlijk nog een oude lichting. Ja, of die die die zolang de temperatuur maar goed blijft, gaat hij het hele jaar door. En net zoals ja. Madeliefje, die blijft ook maar doorgroeien. Nou, hebben we vaker dit soort warme winters toch? Ja, ja. Ja, vorig jaar uh, al wel. Veel mensen zullen denken: afgelopen jaar was het een hele koude wind. Een hele lange kou. Een koude wind. hele lange oh, kou. Ja, ja. Toen kwam het voorjaar maar niet. Maar toen hadden we eind december, toen hadden we nog hele hoge temperaturen. Uh, en zelfs begin januari. En toen hadden we een record vroege bloei van de hazelaar. En dit jaar gaan we dat net, wel net niet rennen, redden, denk ik. Hazelaar, even ter herinnering: vroeger 15 februari. Dit jaar, of vorig jaar al 6 januari. En misschien dit jaar net iets eerder. Wat ja. ik ook heel opvallend vond in de Fenolijn teken. Ja. Dat je daar nu in de winter ook over moet oppassen. Ja, absoluut. Uh, ik ben gisteren tekenwezen vangen. Ik heb er nog drie gevangen op mijn plot. Uh, of 200 vierkante meter. Uh, dus wees alert als je het groen ingaat. Ook nu gewoon nog tekencheck Kant is wel stukken kleiner dan in het jaar. Ja, met deze temperaturen ja. uh, ruim boven de 5 graden en zelfs ruim boven de 10 graden. Ja, 12 graden. Ja, er zijn gewoon die een dienst, aantal ja. van die beesten actief. Maar geldt dat ook voor veel ander klein grut? Alle in, in insecten uh, nou ja, die het zijn ook al tevoorschijn komen? Uh, en nog niet op natuurklenen. Uit het rij nee. komen ook? Ja, je, je hebt wel meldingen van uh, de dagpaar oog, uh, citroenvlinder, kleine vos... Echte vlinder overwinteraars. Er zijn al enkele individuen van gemeld. Ja, zonnetje erbij, boven 10 graden. Dan gaan een aantal van die beesten uit de winterslaap gewekt. En wat, wat, wat als nu straks toch nog de vorst opeens kater in Ja, Die vlinders, die, uh, dat is einde oefening ja. voor die beesten... die dan wakker zijn geworden. Um, kijk, die planten die redden het uh, over het algemeen wel. Die, die katjes van de, de, de, de hele vroege elzen, ja. die, die zullen bevriezen. Um, dat is weer gunstig voor je koerspatiënten alhoewel. Ja, <laughs> nu hebben ze dus wel last. Um, maar over het algemeen verwacht ik dat dat niet zo heel veel schade kan hebben... Tenzij allerlei fruitbomen en uh, tuinplanten ook uh, tot ontwikkeling komen. Die kunnen flinke voorschade oplopen. Ja, ja, maar die, die vlinders zijn insecten die dan op het loodje leggen... of al uitgekomen zijn en al... Ja. Uh, hoe, hoe verhoudt zich dat tot trekvogels... die er nu natuurlijk voorlopig nog niet zijn, die nog moeten komen? Nee, nou ja, die zijn afhankelijk van de rupsen, uh, kleine wintervlinderrupsen en zo... Uh, pas later in het voorjaar. Dus te uh, hopen voor de trekvogels overigens dat het nog heel koud gaat worden... zodat het lente weer... Uh, voor een ons gevoel laat uh, uh, tevoorschijn komt. Ja. Dan kunnen ze gewoon van de rupse piek gebruik maken. Als dit zo blijft als in 2007, dan, dan wordt het een heel vroeg voorjaar. Nou, die zachte winter lijkt nog een beetje aan te houden. Tenminste, volgens de weersvoorspellingen. Even heel kort, wat verwacht je nog de komende weken? De komende weken kan je misschien al eerst de voorzietjaar. Uh, gele cornoeien kunnen we in bloei verwachten. Ik, ik heb eerst de dus al gemeld. Dus let daar ook op. Uh, nou, sneeuwklokjes. Anemonen uh, werden gemeld. Bosanemoontjes en... misschien toch al uh, hele vroege. Uh, ja, Voorlente, het is gewoon voorlente. Ja. ja, voorlente, mooi woord. Ook wel voor... lekker ergens. Ja, ja, ja, ja het is gewoon, het voorlente is gewoon eigenlijk begonnen met deze bloeiers. Uh, dus ja, even afwachten of het nou nog winter gaat worden of niet. Ik ben benieuwd. Ja, vast wel. Maar goed, de, voor, de voorlente is. De voor... Ja, ik verwacht het nog is wel bevallen. hoor. Arnold van Vliet, Mister Natuurkalender. Je komt zo meteen nog een keer en dan gaan we praten over de natuurverwachting van 2014. In de film Cyrano de Bergerac was dit La Visite du Comte. Het werd gespeeld door het studioorkest onder leiding van componist Jean-Claude Petit. In een hele reeks jaren van is voor volgend 2014 ook het jaar van de sterrenkunde. In het begin van elke maand kijken we met grote Schilling vooruit en naar boven. Nou, dat zal meestal live hier in de stad zicht zijn, maar zoals u ongetwijfeld weet, begint vandaag in Washington de 223ste meeting van de American Astronomical Society. Nou, ik wist dat niet hoor, maar Govert wist het natuurlijk wel. En die zit daar nu, dus dit keer is hij niet live, maar hebben we hem een microfoon onder de neus gehouden. Ja, je kondigde hem vorige week al aan, Jupiter. Ja, Jupiter is echt de planeet van deze maand. Ik denk dat iedereen hem al gezien moet hebben. Het helderste hemellichaam aan de nachtelijke hemel op dit moment. Behalve de maan. Op de maan namelijk. Maar de maan is nu uh, vanavond als een klein sikkeltje zichtbaar. Dus uh, die stoort niet erg. En die gaat kort naar de zon onder. En als je dan op een heldere avond naar buiten kijkt. En dat geldt de hele komende maand. Hè, dan staat Jupiter als een kraakheldere ster. Hoog aan de hemel. En uh, daar kun je niet omheen. De Poolster is toch altijd de, de felste? Ja, dat denken veel mensen, dat de Poolster de helderste ster is. De Poolster is wel een hele bijzondere ster, want die geeft altijd het noorden aan. Maar hij is helemaal niet zo extreem helder. Hij is ongeveer even helder als de sterren van de grote beer. Dus je kan hem goed zien, maar niet extreem fel. Maar als je vanavond een hele felle ster aan de hemel ziet staan... dan weet je zeker, daar zie ik de grootste planeet in ons zonnestelsel... en dat is Jupiter. Je zegt het mooi, als je een hele felle ster ziet, dan is het... <laughs> Helemaal geen Ja, dat is natuurlijk altijd een uh, gek idee. De, de planeten, net als de aarde, die draaien om de zon heen. Dat zijn heel andere hemellichamen dan sterren. Sterren geven zelf licht, die, net als onze zon. Die produceren licht en warmte. Planeten die zijn koel en donker, die draaien om een ster heen. De aarde en Mars en Jupiter, die draaien om onze zon. En die zie je alleen omdat ze door de zon beschenen worden. Dus als wij Jupiter zien als zo'n fel licht aan de hemel... dan ziet hij eruit als een hele felle ster... Maar het is helemaal geen ster. Je het ziet de zon. Je ziet eigenlijk zonlicht. Je nee. ziet gereflecteerd zonlicht. Jupiter is een soort spiegeltje, wat het opvallende zonlicht weer naar ons weer kaatst. En omdat hij nu deze maand redelijk dichtbij staat en het is bovendien een grote planeet, daarom is hij zo fel. Sommige planeten hebben een kleur, hè? Of de tenminste... mensen? Het licht wat ze weerkaatsen heeft een kleur. Dat is natuurlijk hetzelfde met alles om je heen. Als wij om ons heen naar het landschap kijken, dan is het wit zonlicht wat erop schijnt. Maar de heg hier naast ons, die is uh, groen. Ja. Een auto die hier staat, die is rood. En dat heeft met de materiaaleigenschappen te maken. waardoor bepaalde delen van het zonlicht beter weerkaatst worden dan anderen. En dat geldt bijvoorbeeld voor Mars ook. Uh, Mars heeft een roodachtig oppervlak, een beetje zandrode rode planeet. Ja, dat is dan ook de rode planeet. En dat komt doordat er rood gekleurd zand op het oppervlak. Licht. Dus ja, die zie je dan ook als een oranje-rode ster tussen aanhalingstekens aan de hemel. Nu gaat het over Jupiter, gewoon wit. Ja, Jupiter ziet er vrij kleurloos uit, een beetje geel-wit van tint. Die valt dus echt vooral op vanwege zijn extreme helderheid. En dat komt omdat Jupiter vandaag, 5 januari, in oppositie staat. Oppositie. Je kent het begrip uit de politiek. Ja, en dat betekent het eigenlijk ook tegenstand. Hè? Omdat en... daar, dat, dat, dat, dat, misschien nog wel handig om even te vertellen. In het Lagerhuis in Engeland, de oppositie zat pal tegenover de regering. Precies, die zaten er tegenover. Dus dat is de tegenovergestelde positie. En dat geldt met die planeet ook. In oppositie betekent dat Jupiter vanaf de aarde gezien precies aan de andere kant staat dan de zon. Dat klinkt een beetje ingewikkeld, maar het komt erop neer dat als de zon onder is, onder de horizon, dan is Jupiter boven de horizon. Midden in de nacht, als de zon het diepst onder ons horizon is verdwenen, staat Jupiter het hoogst aan de hemel. Dus ze staan tegenover elkaar aan de hemel. Maar wat is daar nou zo bijzonder aan? Nou, het bijzondere is dat dat kan alleen gebeuren als Jupiter aan dezelfde kant van de zon staat als de aarde. Ja. Vanaf de aarde moet de zon aan de ene kant zijn Jupiter aan de andere. Dan staat aarde en Jupiter dus aan dezelfde kant van de zon. En dat betekent dat de afstand tot Jupiter het kleinst is. En die afstand kan nogal variëren. Die, die wisselt wel met enkele honderden miljoenen kilometers. Maar we hebben vandaag een afstand van 630 miljoen kilometer. Zo klein heb je het niet vaak. <laughs> Zo klein. Dat zijn... Ook dat is de ellende met de sterrenkunde. Het gaat om afstanden en afmetingen die mijn pet te boven gaan. Ja, maar dat is toch een kwestie van wennen, hoor, denk ik echt. Ik vergelijk het wel eens met mensen als ze dat zeggen: van ja, je schikt toch ook niet wanneer het over het begrotingstekort van uh, een land gaat. Dan gaat het over zoveel miljard. Dat kunnen we ons slecht voorstellen. Maar na een tijdje moet je daar een beetje ja, ja. aan wennen. En dan snap je wel ongeveer hoe dat werkt. Dat is met die miljoenen kilometers <lacht> ook. Met het blote oog zie je Jupiter al als een behoorlijk sterretje, tussen aanhalingstekens. Maar als je met een verrekijker gaat kijken. Ja, dan zie je veel meer. En dat is echt heel leuk. Kan ik iedereen aanraden. Want Jupiter is de grootste planeet in het zonnestelsel. De middellijn is meer dan tien keer zo groot als de middellijn van de aarde. En met een simpele verrekijker, van een vogelkijker. Als je die op Jupiter richt, dan zie je dat het een bolletje is. Je ziet er geen details op, om je ziet dat het geen puntje is, maar een klein bolletje. En het allerleukste, net als Galilei een paar honderd jaar geleden, zie je links en rechts van dat bolletje zie je een paar hele kleine sterretjes. En dat zijn de manen van Jupiter. En die kun je echt met een verrekijker als hij een beetje een goede vergroting heeft, kun je die gewoon zien. Hij heeft er een heel stel, hè? Ja, Jupiter heeft, niet schrikken, 67 manen. De meeste zijn ontzettend klein, maar hij heeft vier grote. Manen en die werden dus 400 jaar geleden al ontdekt. En die kun je met een verrekijker uh, zien. En als je daar heel goed op let... dan zie je dat ze de ene avond in een andere positie staan dan de andere. En dan zie je dus die maantjes eigenlijk om de planeet heen bewegen. En waarschijnlijk is die vogelkijker van mij nu... beter dan waarmee Galilei ze ooit vond... Ja, uh, Galilei bouwde zijn eigen telescopen. Die waren van een redelijke kwaliteit. Oh maar het is tegenwoordig moeilijk om een telescoop te vinden... die slechter is dan die van Galilei. <laughs> dat, dat lukt niet zo makkelijk. Dus uh, ja, jouw vogelkijker die laat meer zien. Waar kan ik Jupiter zien? Ik moet zoeken naar de Veldsterster... Maar is hij op een bepaalde plek? Meestal meet je het af van de maan, hè? Nou, de maan is nu dus niet zo goed zichtbaar. Maar de maan kan soms wel een heel handig hulpmiddel zijn om een planeet te vinden. En als je het wil onthouden, onthoud dan de datum 15 januari, vandaag over tien dagen. Dan staan de maan en Jupiter heel dicht bij elkaar in de hemel. En dan is het trouwens ook ongeveer volle maan. Dat moet ook wel, hè? want de ja. maan moet dan dus ook tegenover de zon staan. Maar dan zie je die planeet pal boven de opkomende maan staan aan het begin van de avond. Dat is heel mooi, zo'n mooie samenstand. Maar nu is het zo dat Jupiter aan het begin van de avond komt hij op, ongeveer in het oosten... Midden in de nacht bereikt hij zijn hoogste stand hoog aan de zuidelijke hemel. En pas tegen de tijd dat de ochtendschemering weer begint, gaat hij onder uh, in het westen. Dus de positie varieert in de loop van de nacht. Maar hij beschrijft eigenlijk wat je de zon overdag ziet doen. Dat doet Jupiter in de loop van de nacht. We gaan het niet alleen over die sterren hebben, maar ook over het... Onderzoek. Is er in 2014 nog iets leuks? We hebben net in december uh, dat Chinese maanlandertje gehad. Ja, er staat uh, aardig wat op het programma. Er is bijvoorbeeld een uh, onbemand ruimtetoestel van de NASA... is onderweg naar de grootste planetoïde. En dat is een, een rotsblok wat tussen de baan van Mars en Jupiter... ongeveer om de zon heen draait. Maar dat zijn restanten uit de ontstaansperiode van het zonnestelsel. Heel interessant. En Ceres, zo heet die planetoïde, in 1801 ontdekt... Uh, altijd een lichtstipje gebleven. Gaan we nu helemaal in detail bekijken. En dan aan het eind van het jaar... komt er een Europees toestel bij een komeet aan. En die gaat een landertje op het oppervlak van een komeet zetten. En dat wordt helemaal spectaculair. Dus daar kijk ik wel erg naar uit. Spektakel dus met Govert Schilling. Nou, Jupiter dus, hou hem in de gaten. 15 januari. Met, met uw eigen vogelkijker. <laughs> 15 januari, Jupiter. Uh, voortaan dus elke maand één keer Govert Schilling met een vooruitblik. En elke week op het tijdstip dat de zon opkomt, opkomt hoort u hem ook. Eventjes met een, een, een weetje. Maar dat is vandaag nog na het nieuws dat gelezen wordt door waarschijnlijk Remmelseré. Dit is Radio 1. Duizenden mensen die in de buurt wonen van de zeer onrustige Indonesische vulkaan Sinaboom zijn gevlucht. De berg is nog heviger uitgebarsten dan de afgelopen dagen. Gisteren waren er zeker 50 erupties. Vandaag stoot de berg gigantische aswolken uit, melden Indonesische media. De aanbevolen veiligheidszone rond de vulkaan op Sumatra is inmiddels 7 kilometer. Sinds november zijn al meer dan 20.000 omwonenden geëvacueerd. Bij het begin van de parlementsverkiezingen in Bangladesh zijn zeker zes doden gevallen. Meer dan 100 stembureaus zijn aangevallen of door brand verwoest. Bij verschillende stembureaus raakten aanhangers van de oppositie in gevecht met de politie. Daarbij zouden drie activisten zijn omgekomen. Op een stembureau werd een medewerker doodgestoken. De oppositie boycott de verkiezingen in Bangladesh en noemt hij een fars.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 welkom bij... De tweede helft, zou ik eigenlijk bijna zeggen. Jeetje, we waren zo gewend dat om ja, zo rond half negen ben je al... Uh, voor je gevoel ben je dan net begonnen met vroege vogels... maar we zijn nu om zeven uur begonnen. Dus we zijn nu eigenlijk zo halverwege, anderhalf uur onderweg... en nog een uh, kleine negentig minuten Ja, gaan. en dat blijft zo, hè? De komende 35 jaar uh, zijn we gewoon van dus zeven bij... tot tien. Ja, en hier bij uh, stadzicht bij het Nadermeer... we kijken al even naar buiten, want de zon is al aardig uh, opgekomen. Het is behoorlijk licht. En we hebben een, een nieuw clubje. Want die, we hadden eerder altijd al hier die zwanen zitten hier altijd. Meestal hadden we... Ja. Een ja. zilverreiger en een blauwe reiger die ruzie en een maken. Een uh, de, de meestal aan het eind van het Grasveld. En nu ook een heel clubje grauwe ganzen hier aan de overkant van het water. En hier binnen een heel, uh, nou, toch een aardig clubje mensen. Ja, en, en ja, het is buiten dus wat licht aan het worden. Maar de zon is nog niet, officieel nog niet op bij het Naardenmeer. Dat duurt ongeveer nog een uh, kwartiertje. Oké. Okay. het de tweede deel, Da Capella, de tweede concerto-armonico... van de Nederlandse graaf Unico Wilhelm van Wassenaar. Ja. Ik werd net even op mijn vingers getikt, want ik zei de zon is al een beetje op. Maar dat is eigenlijk net iets als ik ben een beetje zwanger, heb ik me laten vertellen. Dat kan dus niet. Uh, het wordt al een beetje licht. En zodra de zon boven de horizon is, dan is hij op. En dan zult u het merken. En dan zult u het weten ook. Ja, dan, nou, dan horen we wat. Het is nu uh, bijna vijf minuten na half negen. En uh, rond half negen, daar is weinig aan veranderd, hoort u gewoon te getrouwen. Onze columnist. Uh, normaal gesproken als het mee zit live. En vandaag zit het mee, want hier tegenover ons... Heeft plaatsgenomen een conservator, een bioloog, een performer en een auteur. En het is... Kees Moeilijker. Kees Moeilijker van het natuurhistorisch te Rotterdam. Um, en u hoort uh, ganzen op de buitenmicrofoon. En hart ook. Ja, en hard ook. Uh, Kees, je bent hier voor je column vandaag. Je hebt ook iets bijzonders meegenomen, daarover straks meer. Maar ik vroeg me af zo, hebben jullie, je, je verzamelt natuurlijk rare en vreemde beesten ook... Um, ja. Heb je ook vuurwerkslachtoffers? <tot> niet niet of. Uh, domme runden. Uh, kreeg, uh, betonstrijkerzwanen? Of gisteren of eergisteren een e-mail e van iemand uh, die had een houtsnip gevonden uh, in Rotterdam, uh, in de buurt van de Erasmusbrug. En die, uh, uh, die zei tegen mij: van ja, er zit een brandplekje uh, aan de kin. Mm -hmm. En. Uh, nou, die maakte daar een vuurwerkslachtoffer van. Ja. Ik heb hem nog niet in handen gehad. Oh, okay. Hij zou bewaard worden. Dus het zou best kunnen. Nee, dus de vriend. kans is natuurlijk aanwezig dat je, je vliegt over de stad... en je komt in aanvaring met een vuurpijl. Dat is ja. mogelijk. Het, ja. De kans ja. is niet groot, maar het kan. En dan, voor je het weet, lig je bij Kees in de vitrine. <laughs> uh, eerst maar de column, Kees. Is goed. Kees, moeilijker. Nog vroegere vogels. Hoe vroeg moet je eigenlijk je bed uit en naar buiten... om optimaal van de natuur te kunnen genieten? Een ongeschreven wet onder natuurvorsters zegt natuurlijk hoe vroeger hoe beter. Je hebt dan, voordat de dagjes mensen zich massaal vertonen... al in alle stilte en eenzaamheid genoten van een zingende tjiftjaf of een roffelende specht. Onderzoek heeft aangetoond dat de meeste vogels in elk jaargetijde... in de eerste daglichturen het actief zijn. De nacht was koud, kostte energie en zo gauw dat kan moet de maag weer vol. In het voorjaar komt daar de voorplantingsdrang nog eens bij. De mannetjes zingen al voor het ochtendgloren... of het voortbestaan van hun soort ervan afhangt. Broedvogeltellers weten dat. Om niets te missen moeten ze twee uur voor zonsopkomst in het veld zijn. Dat is heel erg vroeg. Zelf heb ik er eigenlijk altijd spijt van gehad... dat ik niet aan vlinders of reptielen ben gaan doen. Want die komen pas op het heetst van de dag goed op gang. Ik ben niet zo'n ochtendmens. En hoe zit het met u luisteraars van dit radioprogramma met Hart voor de Natuur? Gelooft u het wel op dit uur van de dag? Blijft u, net als ik, normaal gesproken op zondagochtend... lekker in bed met de radio aan, terwijl buiten de ganzen al trekken... het rood tegen het raam tikt? Bent u zo'n soort vroege vogel? Dan bent u een zegen voor de dierenwereld. Want alle mensen die al voor dag en dauw goed bedoeld... in de natuur lopen te forsen op hun kaplaarzen of bergwandelschoenen... doen dat terwijl er buiten eigenlijk rust moet heersen. Geloof me, op zondagochtend haalt de natuur opgelucht adem... omdat er dan enige honderdduizenden natuurliefhebbers binnenblijven... bij de radio, afgestemd op vroege vogels. Wie er precies verantwoordelijk voor zijn, weet ik niet. Staatssecretaris Dekker, zendermanager Laurens Borst... het VARA-bestuur, de redactie en presentatoren van vroege vogels... maar het getuigt van visie en grote liefde voor de natuur... om dit programma vanaf vandaag een uur eerder te laten beginnen. Jullie bewijzen de natuur en de luisteraars een grote dienst. We zien nu echt tot aan de bosrand in de verte en nog steeds is de zon niet op. Nee. Je kan alles zien, maar dus, ja, dat is, is een vreemde gewaarwording. U hoorde het Koninklijke concertgebouworkest Orkest onder leiding van Ricardo Chayi. Eh, zij speelden de, de finale tweede jazz suite voor Promenade Orkest van Shostakovich. Onze Rotterdamse columnist Kees Moelijker zit nog aan tafel. Hij is ondertussen aan Twitter en zo te zien. Zit met zijn telefoon te... Pielen, toch? Ja, dat gaat altijd door. Hè? Ja, altijd, altijd. En je hebt een vriend meegenomen, Kees. De tafel ligt vol <laughs> Ja, met de vriend van Kees. Het is een, een, een van de aanwinsten van 2013. Een van de bijzonderste stukken die wij binnengekregen hebben. Een, een bever uit Rotterdam. En een uh, een uh, exemplaar wat in het midden in het havengebied van Rotterdam gevonden is, een verkeersslachtoffer in Pernis. Ik weet niet of we dat gebied kennen. Het ligt helemaal omsloten ja. door, uh, door de Nieuwe Maas in het noorden en uh, uh, industriegebieden links en rechts. Een hele onwaarschijnlijke plek voor een uh, groot knaagdier zoals dit. Maar toch, uh, en dat heeft hij toch gelopen. uitgekozen uit als uh, zijn leefgebied? Ja, de, de eerste melding kregen wij van de dierenambulance. In, het was half oktober. van We hebben er een gevonden, een verkeersslachtoffer in Pernis. Dus, nou, die werd bij ons bezorgd. En ik ben toen even gaan kijken in het gebied waar die gevonden is. Misschien en, is dit het moment om te gaan vertellen aan de luisteraar... dat hij wel is opgezet. Uh, ja, precies. Ja. Oh, Levent, dat we nog niet. Nee, nee, hier hij, op tafel ligt. <laughs> hij ligt er prachtig bij. Maar het is ook een, enorme, het is een enorm beest. Ja. Ja, ik heb hem opgemeten. Hij is 1,10 meter. 10. Een man vrouw? Uh, het is een vrouwtje, een, een, een jong volwassen vrouwtje. We hebben uh, het, het skelet net schoon en uh, daar kan je dat dan zien... Hè, dat de, de, de gevrichtskoppen van de grote pijpbeenderen nog los liggen. Dan rollen ze er vanaf, dan kan je zien dat je nog niet helemaal vergroeid bent. Oh, zo... Maar wel, wel gewoon helemaal uit de kluiten gewassen. En hoe is zij daar dan terechtgekomen? Laten we vanuit dat ze niet neergeschoten is in Polen en uh, hier langs de weg gelegd? Nee, dat, daar ga ik niet vanuit. Maar op eigen kracht naar Pernis? Ja op eigen kracht naar Penis... heeft daar ook een, een, een, een boom omgeknaagd... Die, die ik gevonden heb. Een bergje, wat, wat helemaal volgens het, volgens het boekje... Uh, ja. omgeknaagd is. Ligt ook in het museum. Ligt ook in het museum. De, de, de, de ja. snippers daarvan, de, de sporen. Ja, we waren natuurlijk ja. alles. Um, ja, de vraag, waar komt die vandaan? Er zijn natuurlijk twee brongebieden. Je hebt, je hebt de Biesbos. Ja. Ja. Uh, en in het oosten van het land, in de buurt van Nijmegen... zit natuurlijk een grote populatie. En... Ze komen natuurlijk deze kant op. Want in de biesbos zitten ze al een jaar, of 25, jaar of 25 Ja, 25. De biesbosbevers die gaan al naar het noorden. We hebben er vorig jaar eentje in de, in de buurt van het Eiland gevonden. Ook dood. Um, dus ik denk dat ze daar vandaan ja. komen uiteindelijk. En dat is dus te doen. Zwemmen, zwemmen, zwemmen. Hm. Op een gegeven moment obstakel. De, de weg opgegaan, wilde een weg ja. oversteken. Dat is natuurlijk het lot wat heel veel uh, dieren, vooral grote gezoogdieren ja. hebben. Ja. Uh, je, je, je loopt dan toch op een gegeven moment vast en... Uh, en uh, Komt onder een auto En is dit dan een vreemd en vervelend ongeluk? Of verwacht je dat bevers echt die richting uitgaan en daar een habitat zoeken? Nou, ze zitten al langs de Oude Maas. Dus ze komen steeds verder naar het westen. Het risico op, op, op aanvaringen met verkeer wordt natuurlijk steeds groter. Je kan maar beter gewoon in de biesbos blijven zitten. dan heb je geen verkeer. Maar goed, die populatie groeit. Ze gaan aan de wandel. Hè? Hoewel natuurlijk bevers dat zwemmen doen. Maar ja. ze gaan aan de wandel. En nou, ze zoeken toch ze nieuwe leefgebieden. We vaker steeds vaker ja. tegen gaan komen De bever uh, vanuit buiten de biesbos in Rotterdam... En en Kees Moeilijker ook vast dit jaar, toch? Ik kom terug. Ja, ja. vaker waarnemen. Kees Moeilijker, conservator van het natuurhistorisch, dankjewel. Dankjewel. Graag gedaan. Ja, en om te vieren, dat vroeger volgens met 50% is gegroeid vandaag, we zijn een uur langer, hebben we live muziek van de Nederlandse gitaar Enno Voorhorst. Hij speelt voor ons Sueño de la Muñequita van Augustin Barrios. Voorhorst speelde Swinjo de la Miñequita van Augustin Barrios. prachtige live uitvoering van een nummer dat ook op de nieuwe cd van N.O. Voorhorst staat. Die heet Around Barrios. En daar praten we straks nog even verder over. Want u hoort NO Voorhorst nog twee keer terugkomen. Nou, dan is Arnold van Vliet weer aan tafel komen zitten. We gaan praten over iets heel bijzonders, kan ik wel zeggen. De natuurverwachting op de lange termijn. Arnold, ik moet je even waarschuwen, want de zon, ik mag niet zeggen, is al op. Maar die is toch wel aardig. Het wordt hier aardig licht. Dus als die zo opkomt, dan kunnen we worden onderbroken. Ik waarschuw je maar vast Ja, dat De luisteraar daar ook aan wenst, want dat gaat voort en iedere week gebeuren. Precies op het moment dat de zon opkomt, hoort u gebeier en gedoe. en Dan zet ik mijn water even aan de kant. Dat lijkt me verstandig. Ja. ja, wat voor natuurjaar wordt het, Arnold? Ja, het begint al natuurlijk wel heel erg bijzonder. We hebben net uh, de voorlente tot. Uh, ja, de, de voorlente is gestart. Ja, die hebben wij al aangekondigd. Dus, uh, en dat heeft natuurlijk alles te maken met het hele warme weer. Um, en Menno, wat zit je nou aan te kijken? Wat? Ja, ik zit achter Arnold. Want ik, we, we, sorry, Arnold, ik kijk even ja. over jouw schouder. Dan, dan kijk ik ook even over eens. het gras. Nou, uh, we hebben daar ganzen, die zien we daar eigenlijk. Hebben we het afgelopen jaar weinig gezien? Wel veel zwaar. Je hoort ze maar... ook op de buitenmicrofoon. En die vliegen in één keer allemaal op. Ik weet niet omdat het komt doordat Enno Forrest ophoudt met spelen. Maar uh, ik dacht, ja, misschien is er wel een rovel in de buurt. Of misschien gebeurt er iets. Uh... Ik was even afgeleid. Ja, de, nee, de natuur. De... De... Ja, nou, ja. dat zou je het hebben. De zon op zondag. Hier is Govert Schilling... Het is 8 uur 48 en boven het nadermeer komt op dit moment de zon op. En een, een beetje raar is het eigenlijk dat we inmiddels op 5 januari zitten... en dat die zon nog steeds op hetzelfde tijdstip opkomt als op 21 december. En het Dat klopt niet. En dat lijkt niet nee. te kloppen. Want je denkt na 21 december moeten de dagen toch weer langer worden. En die zonsopkomst die blijft alsmaar rond hetzelfde tijdstip. En er zijn veel mensen die dat opmerken. Die, die denken van, hé, hey, dat is heel raar. Die dagen lijken helemaal niet langer te worden als ik s morgens kijk. En de grap is dat dat heel asymmetrisch gebeurt. Altijd hier in het begin van het jaar is het opkomsttijdstip van de zon. Dat verandert niet zoveel, maar het tijdstip waarop de zon ondergaat... dat verandert wel, want op 21 december ging die om 1 minuut over half 5 onder. Je moest even spieken, hè? Ik moet even spieken, ik weet niet alles uit mijn hoofd. En op 5 januari, vandaag, gaat de zon om 14 minuten over half vijf onder. Dus de dag is wel degelijk 12 minuten langer dan op 21 december. Maar het gaat helemaal scheef. Alle winst aan de daglengte zit aan de avond... en het zit bijna niet aan de ochtend. Maar dan wil ik ook weten, hoe komt dat? Waarom is het niet zo regelmatig? Ja, dat komt eigenlijk omdat wij heel graag willen... dat onze tijdrekening, onze klokken regelmatig zijn. De zon die beweegt niet zo regelmatig in de loop van een jaar langs de hemel... als ons uurwerk dat wel graag zou willen. En dat heeft te maken met het feit dat... de. Uh, baan van de aarde om de zon geen volmaakte cirkel is. Die is een klein beetje lang gerekt. En de die staat een beetje scheef. En die effecten zorgen ervoor dat die zon soms een beetje voorloopt... op onze klok en soms een beetje achterloopt op de klok. En altijd zo, rond de jaarwisseling, is dat zo asymmetrisch... dat we het lengen van de dagen alleen aan het eind van de dag merken... en dat ze daar aan het begin van de dag nog helemaal niets van meekrijgen. We gaan dit hele jaar, als de zon opkomt... tijdens de uitzending van Vroege Vogels... gaan we van jou iets horen over de zon. En dan hoor je dat melodietje van die bijaardier. Dat hoor je er doorheen. Valt er zoveel over de zon te zeggen? Nou, ik denk dat wij aan een jaar niet genoeg hebben om alle leuke informatie en uh, leuke weetjes en feitjes over die ster van ons, waar wij licht, warmte en leven aan te danken hebben, om die allemaal de revue te laten passeren. Dus uh, nee, maak je geen zorgen, dat komt helemaal goed dit jaar. En nog een mus daarachteraan, dat krijgt u voortaan elke keer te horen... precies op het moment dat de zon opkomt hier bij het Naardermeer... Uh, bij Gasterij Stadzicht. Govert Schilling heeft een voorraad van een paar honderd bijzonderheden verzameld... over onze enige echte ster. En die hoort u de komende weken steeds iets vroeger. Nou, uh, aan tafel zat nog onze andere ster, Hartelijk no, no, no. dank. De stern van, de, van de, de natuurkalender. En we praten over de, ja, de natuurverwachting eigenlijk van 2014. De korte termijn hebben we al even besproken. En nu eh, focussen, we ons op, focussen we ons op de langere termijn. Ja, die, die voorlente, die hebben we dus al uh, in de pocket. Ja, dat, daar uh, lijkt het wel op. Um, en ik verwacht dat dat met de, de korte termijn verwachting, tien dagen, maand vooruit van het KNMI. Ja, daar zit de vorst nog niet echt in, uh, in de verwachting. Mm -hmm. Als we kijken naar de Met Office, uh, dat is het, uh, het Engelse. Weerbureau, die heeft al een jaarverwachting voor 2014 qua temperatuur naar buiten gebracht. Ja. En die zeggen dat dit een van de warmste, misschien wel de warmste, het warmste jaar ooit gaat worden. Dat, nee. En hoe, is statistisch gezien, hoe goed doen ze die verpelen Ja, de, Vorig jaar zaten het er heel goed. En voor mij zit het altijd aardig goed in de buurt. Maar goed, ik begeef me een beetje op onbekend terrein... als bioloog uh, pratend over meteorologie. Glad ijs um, dus. Maar goed, uh, en ook het wereldklimaat zegt nog niks voor, uh, over Nederland. Maar ook de, de regionale verwachting, ook voor Nederland. Een Amerikaans instituut kijkt ernaar. Die zegt, tot en met juni is de kans het grootst... dat het boven gemiddelde temperaturen ja. blijft. Dus maar dat verwacht dat... je nog wel een winter? Ja, ja, ja, ja. laten we hopen van wel, zeg. Ja, ja hopen. Maar. Maar, ja, verwacht ja, je dat ja, kijk, dat, dat, ja, ik, nou ja... Ik denk wel iets. Van Vliet. Als we Je hebt... kijken naar 2007 bijvoorbeeld. Het kan heel goed dat we... Toen hadden we in de beeld helemaal geen ijsdagen. Uh, en toen hadden we een van de vroegste... Uh, zo niet het vroegste voorjaar ooit. Alleen 2008 in het begin was nog iets vroeger dan uh, dit jaar. Dus we koersen nu absoluut aan op, uh, op een heel vroeg start van het jaar. En nu zitten we misschien al op de een van de vroegste ooit. Uh, wat betreft de Haarslaar en, dus en de die, uh, elfstedentocht uh, die get gaat net on. Uh. Als het, nee, als het, als het hieraan ligt niet. Maar nogmaals, ik, ik hoop dat het toch nog... En het kan als we naar vorig jaar kijken. Het begon ja. ook heel warm. Hè, en toen, nou, toen moesten we ja, het wel we moeten Een hele lange winter. Laten we eens ja. even inzoomen in op wat, wat, wat dieren? De insecten, hoe, hoe zullen die het dit jaar gaan doen? Nou, een, een, een soort waar, uh, wat we, waar we flinke aantallen van kunnen verwachten... zijn de langpootmug. En uh, daar hebben we afgelopen jaar massale vluchten gehad van de langpootmug. Die hebben enorm veel uh, eitjes afgezet. En die, dit zijn echt ideale omstandigheden deze winter. Het is vochtig, er is natuurlijk genoeg regen gevallen, de bodem is zeiknat. Uh, geen vorst, zeker geen droge vorst. Dat betekent vorst zonder sneeuwdek. Dus die, die beesten, die eemelten, de larven van de uh, langpootmug, die zitten heerlijk in de bodem. En ik verwacht dat die uh, komend jaar uh, nog wel eens flink huis kunnen gaan houden in nodig menig grasveld, uh, maar ook uh, de akkerbouw kan daar flink last van gaan hebben. Wat doen ze dan met het ja. uh, ze eten aan de wortels en uh, de, uh, al dit soort uh, beesten. Of Ze eten het gras op. Uh, vogels die die, die, die uh, zoeken naar die e en ja. die kunnen de grasvat ook nog flink en zwijnen, hè? want het was een goed uh, mastjaar afgelopen, hè? Ja. afgelopen ja. jaar. Zijn ja. er veel eikels eten en dan zijn ze op zoek naar uh, ja, door, e door een goede mastjaar kan je ook verwachten dat we komend jaar geen beukenootjes hebben. Kans is heel groot dat we geen beukennootjes hebben dit jaar. Afgelopen jaar hadden we ongeveer een miljoen, is de schatting, een miljoen kilo beukennootjes op de velen. Heb je nog geteld? <laughs> je, ja. hebt je nog geteld. Je hebt meegeholpen. Dat ja, was een hele klus over ja. het. <laughs> Maar die beuk laat heel erg afwisselend zien van veel en weinig uh, uh, beukenootjes per ja. jaar. Dus het is een redelijk zekere voorspelling dat we dit jaar weinig beukenootjes kunnen... Ik moet dat verwachten. even uitleggen, want we hebben ze alvast geteld in zo'n zo vakje voor Vroege Vogels. En dat wordt nog uitgezonden. We gaan er een grote reportage over maken. En als in het voorjaar Vroege Vogels TV weer begint, dan, uh, dan uh, kun je dat... Uh, nou, ik ben heel ja. benieuwd op waar jullie op uitkomen. Ja, op, uh, of op, jullie op onze krietjes de beukenootjes hebben geteld. Maar, maar misschien nog even terug naar die insecten. Uh, vlinders... Het afgelopen jaren natuurlijk behoorlijk slecht gedaan. Maar afgelopen, afgelopen jaar, 2013, was echt een topjaar. Volgens de Vlinderstichting kwamen we op uh, plaats vier van de uh, beste vlinderjaren sinds begin jaren 90. Dat die tellingen gedaan worden door al die duizenden vrijwilligers. Dus het is natuurlijk wel een hele mooie uitgangssituatie voor een nieuw jaar. Als er veel eitjes zijn afgezet. Ja, um, en en zeker ook een, een, een zacht jaar. Een nou zacht jaar. Net voor de dagbarogen citroenvlinde kan dit wel weer Funest zijn. Als te veel individuen wakker worden en er komt ja. nog vorst overheen, zoals ik hoop dat er toch wel vorst gaat komen. Ja. Um, dus die zullen baben hebben, net zoals de libellen overigens. En, en hoe zit het dan eigenlijk met onderwaternatuur? Want heeft da hij heeft, heeft daar minder last van? Het is natuurlijk veel geleidelijker. Ja, en nou als de, de vorst lang aanhoudt, uh, dan kan daar ook wel een uh, impact ontstaan. Ja, de vorst die komt niet, dat hebben we net. Uh, nee, goed, ja. maar het is al, allemaal alles dan. Ja. De onderwaternatuur uh, in de kuststreek, daar is wel uh, iets interessants gaande. Als we kijken naar de schelpdieren. Als we de afgelopen uh, uh, tien jaar gaan kijken, zien we een enorme afname. Van uh, uh, nonnetjes, de grote strandschelpen. Nog een aantal van dit soort van nature in Nederland voorkomende uh, schelpdieren. Uh, ja, en ik verwacht dat ze dit jaar ook weer 10% achteruit zullen gaan. Als we die trend van de afgelopen jaren. Uh, en waar zullen... heeft dat dan mee te maken? De verwachting is dat dit vooral komt door de introductie van die Amerikaanse uh, zwaardscheden. Uh, die sinds. Uh, uh, jaren 90 vorige, of eind jaren 80 vorige eeuw uh, in ons land is uh, geïntroduceerd. Ja. En die zich steeds uh, verder uitgebreid heeft. En die eet de larven van uh, ja, onze schelpen. Ja, dus de meest voorkomende schelpen, geloof ik ja, aan de kust. Die, die zwaar scheden, dat heft toch? Ja, die, die, uh, en die en die, die gaat een behoorlijke impact hebben op, uh, of die heeft een behoorlijke impact op die, uh, op die schelpen en de larven. En het lijkt, zich niet, uh, het lijkt er niet op dat die zich aan het herstellen is. Hmm. En de vogels in 2014? Ja, als je kijkt naar de broedvogels. En ik heb daarvoor ook gekeken naar... en voor mensen die geïnteresseerd zijn in dit soort statistieken... moet je kijken op de compendiumvoordeleefomgeving.nl. Dat is een enorme compendiumvoordeleefomgeving.nl. Ja. Daar staan schitterende trends weergegeven. Dan kan je bijvoorbeeld alle broedvogels bekijken... hoe het gaat met die statistieken. En de afgelopen tien jaar is dat redelijk stabiel. Er gebeurt over het totaal gezien eigenlijk niet zoveel. Uh, dus een, een redelijk stabiele situatie wat de broedvogels betreft. Wat, wat aantallen betreft? Of wat, wat soorten betreft? betreft? Nee, wat aantallen betreft. Maar als je gaat kijken um, naar de, naar de uh, hoe zeg je dat... De, een aantal vogelsoorten, dan zie je een enorme toename. Je noemde net al de, de zilverrijgen hier buiten. Ja, dat is een soort, de grote en de kleine zilverreiger... zijn enorm toegenomen de afgelopen jaren. Overigens, de kleine zilverrijgen die heeft last gehad van die, van die vorste periodes. Die is de laatste twee, drie jaar flink gekelderd. Uh, maar nu nee, verwacht ik dat het. hij weer uh, gaat doen. En nog even tot slot de ijsvogel. Een van mijn favorieten. Ja, die die gaat uh, het heeft het een paar jaar slechte jaren gehad natuurlijk. Topjaar wordt heftige, het. Hele hele eindelijk gewitten. weer na een paar hele dramatische ja. jaren van instorting hoop ik dat hij zich gaat herstellen. Zacht weer is goed voor de ijsvogel. Absoluut. Okay. Prachtig. Hè? We horen nu heel mooi hier de ganzen overvliegen bij het meer. Arnold van Vliet, Mister Natuurkalender. Ongetwijfeld en tot ziens in 2014. Dankjewel. Ga Gaan. Thank <laughs> you. U herkent het vast. Muziek uit de film The Godfather op muziek van de Italiaan Giovanni Rota Rinaldi. Klinkt een beetje als een, een capo di capi. Uh, <laughs> die pas geleden opgepakt Rota Rinaldi met uh, spegazie en mozzarella. We zijn zo direct terug met het derde uur van Vroege Vogels na Ster en Nieuws. Tot zo. Nieuws heeft een nieuw geluid. Elke zondagavond vanaf 8 uur